Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We zitten hier uh, in het hartje van Antwerpen met een, ja, een primeur. Een nieuwe cremant uit de Jura. Die door twee jonge Vlamingen gemaakt is te zijn in Antwerpen om hem voor te stellen: Marie van den Bos en Robin François. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. <laughs> ja, we zitten hier aan jullie. Allernieuwste boreling, cuvé René. Voor we het gaan hebben over jullie verhaal en, en over de Jura, want daar valt heel veel over te vertellen. Marie, wat voor een cremant is dit? Dit is eigenlijk een, een cremant de Jura, waarbij het terwaar um, heel goed te proeven ook is. En uh, die is ook uh, gerijpt, waardoor dat dus brioche en um, andere allee, ja, secundaire en tertiaire aroma's ook naar boven komen. Ja. Dus een beetje een volle... Een volle Cremo, uh, gelijk aardig aan de champagne. Mm -hmm. Ja, Robin, waarom wilden jullie dit maken? Wijn is altijd al een passie geweest. En je uh, eigen wijn maken is toch iets waar je altijd naartoe wilt streven, denk ik, toch, binnen onze wereld? Heb je ook niet het idee dat je zelf eens een wijn zou willen maken? Nee? Ja, ja, misschien wel, maar ik voel me daar te veel leek voor en nog te veel lief hebben. Maar jullie hebben die stap wel gezet om, om maker te worden. Hè? Hoe, hoe is die verlopen of hoe is dat begonnen? Uh, de, ja, dat is eigenlijk een, een langer verhaal. Dus wij zijn eigenlijk samen in 2019 in Nieuw-Zeeland... Uh, hebben gewerkt op de meest zuidelijke wijngaard van de wereld. Uh, Blackridge. En dat was ook de eerste wijngaard die op het zuid Zuideiland uh, opgericht is. En van daaruit is mijn passie in ieder geval voor, voor wijn eigenlijk uh, opgekomen. Dus uh, ja, dan, dan zijn we eigenlijk... Dat is, dat is het begin van het verhaal met, met wijn en uh, daarna zijn we dus eigenlijk ja, verder gegaan en eigenlijk dichter komen zoeken bij België, om dan eigenlijk uh, in Frankrijk te landen. Ja. Robin, wat deed jij voor je in de Jura als wijnmaker en wijnliefhebber bent terechtgekomen? Oh, ik ben altijd aan muziek bezig geweest eigenlijk. Um... Vandaar dat ook het concept Disco Divino zijn gestart om een beetje verschillende kunstvormen in mijn ogen samen te brengen tot een, een groter eenzelfde geheel. Hebben jullie dan opleidingen gevolgd of hoe ben je aan, aan de slag gegaan? Ik zie jullie knikken. Yeah. Uh, we hebben allebei ik als sommelier bij, bij Sintra eigenlijk begonnen, Robin als uh, voor wijnmaker. Covid heeft daar toen eigenlijk een beetje ja, een, uh, een stop op gezet. En ik ben dan uh, WZ, mijn, mijn wz uh, diploma gaan ha beginnen halen online dan. Mm -hmm. um, dus we hebben die achtergrond eigenlijk mee. Door COVID zijn we dan eigenlijk ja, daar theoretisch niet naar de lessen meer kunnen gaan. En hebben we eigenlijk opgezocht om, om te verhuizen naar tussen twee wijngebieden, om het vooral praktisch ook uh, bij te leren. Ja. En het is uh, de Jura of de Jura geworden. Waar zitten we dan juist in Frankrijk, Robin? Um, rechts. <lacht> <lacht> um, tussen, wij, wij wonen tussen Bourgogne en de Jura. Dat um, is op anderhalf uur van Genève, dus de uiterst rechtse kant, kant van Frankrijk. Mm -hmm. ja, ja. Het is eigenlijk het deeltje dat tegen Zwitserland uh, aanschurkt. Um, hoe ziet het eruit bij jullie? Marie, neem ons eens mee naar, naar jullie stek daar. Um, waar wij zitten is in de Bresse-regio. Wat je vooral daar zal zien is de bekende Bresse-kip. Uh, dus bij ons is het, begint het heuvelachtig te worden, omdat wij op de grens zitten met de Jura. De Jura heeft natuurlijk de mooie, heuvelachtige, groene regio met prachtige meren en bossen. Wij zitten echt op het plafond. Uh, uh, met, de, met de boeren in de straat die iedereen kent, en weinig verkeer, en, en ja, tussen, tussen het echt in het groen. Ja. Hoe hebben jullie, die, ja, jullie stek daar gekozen of gevonden? Want ik hoorde je zeggen, twee wijnregio's kwamen in aanmerking. Waarom is het dat geworden? Um, in, ja, we zouden graag in de Gira of Bourgogne, Bourgogne zelf allee, meer. Bij de wijnregio wonen, dat is uh, natuurlijk in prijs ook iets duurder en moeilijker om echt een, een gesloten stukje grond te vinden dat helemaal groen is, betaalbaar. Uh, dus ja, vandaar zijn we eigenlijk gaan zoeken in een, in een, een regio waar we ons goed voelen. En wij zijn jong en arm. <laughs> en, dus? <laughs> en dus moeten we op goeie kopere plaatsen gaan wonen. Mm -hmm, ja. en... De Jura, heeft het dan qua betaalbaarheid gehaald van, van de Bourgogne? Dat was onmogelijk? Of, uh... Ja, ik denk uh, in Bourgogne, als je, ja, alles wat daar rond de wijngaarden ligt, zeker in Bourgogne, heeft zo'n naam uh, internationaal over heel de wereld, dat dat onbetaalbare grond is. Uh, we, ook onze vrienden, dat we hebben leren kennen in de bresse zijn ook heel veel, zijn allemaal heel creatieve mensen die eigenlijk hun eigen onderneming hebben, die ook naar de Bres verhuizen net omdat je daar zoveel ruimte nog kunt hebben en creëren om te maken, te experimenteren en te maken. En dat zijn twee dingen die bij ons ook, uh, ja, alles wat we nu, alles staat in zijn kinderschoenen van ons concept... of mm. hebben net een eerste editie van gedaan. Dus we willen ook gewoon verder ruimte krijgen, zowel fysiek, uh, allee, letterlijk als figuurlijk. Ja. Laten we dat concept misschien eens toelichten, hè? want wat we nog niet gezegd hebben, mensen kunnen jullie ook vinden op Instagram en online onder Brut Natuur, want dat is ook een fysieke plek waar mensen in de zomer naartoe kunnen gaan, hè Robin. Een, een camping, of jij ja, wijst naar Marie? Uh, ja, dus Brut Natuur, uh, Brut Natuur is natuurlijk al de naam, de link naar het, naar het wijnthema. Uh, Brut Natuur is onze camping, dus dat is het, het fysieke, de fysieke uiting van ons project, waarbij mensen ook... Uh, tastings kunnen krijgen, meegenomen kunnen worden... Wat we dit, deze zomer in de eerste keer ook deden... is om mensen mee te nemen naar de wijnmakers zelf. Dus het wijnthema komt heel, heel sterk naar voren in onze camping. Dat lijkt me iets uniek of, of voor zover ik weet, ben ik nog nooit ergens gaan kamperen... waar je een mooie wijnlijst hebt en... Uh, ...dat dat soort ja opspeelt, dat thema. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ons, onze vertrekbasis. Um, daarnaast alles wat rond onze wijn, onze eigen wijn, um, daar rond te maken heeft... ...is eigenlijk het e Vino-concept. Dus dat is waar dat de kunstvormen samenkomen. Dus onze eigen wijn, uh, onze wijnimport aan onze kinderschoenen staat... ...dat we zijn aan het professionaliseren... ...en um, onze evenementen waarmee we dus eigenlijk een rondreizend circus... ...zoals Robin het altijd mooi verwoord, willen, willen zijn... ...en zo eigenlijk kunnen rondreizen met het concept... Om, ...om verschillende kunstvormen samen te brengen in een evenement... ...waarbij we dus ook willen aantonen dat wijn maken of het wijnmaakproces en de wijn zelf ook een, een artistieke uiting is. Ja. Uh, ik zag jouw ogen glinsteren toen Marie het over die muziek en die Disco Zivino had. Je hebt het daar straks er ook al over gehad. Wat is dat juist of wat houdt dat in, Robin? In onze ogen is een goed glas wijn, dat is kunst. Um, en wij proberen met Disco Zivino de kloof te dichten tussen de verschillende kunstvormen. Schilderijen die overlappen met... Het wijnmaakgedeelte met het muzikale gedeelte. Wij um, je even nu vrijdag onze, ons, is ons eerste evenement? Nee, hebben we hebben nogal een paar evenementen gedaan. Um, maar het is dan een expo van Mel, Lucie Bruneel, die het uh, schilderij voor, ons, uh, voor onze fles wijn heeft gemaakt. En er komen DJ's spelen en dus eigenlijk op een laagdrempelige manier een wine tasting organiseren. Ook een beetje het, het stoffige misschien van de wine tasting, van de wijnwereld afhalen, Marie? Ja, klopt. Op die manier is het eigenlijk inderdaad het, het is een gezellig, fijne, fijne ontmoetingsmoment voor mensen die gewoon kunnen komen proeven. Er is, ook, er is geen druk dat je iets moet kopen. Het, is ook, het gaat ons ook echt wel om onze passie te kunnen delen, om in de eerste plaats vrienden en familie te tonen waar we eigenlijk mee bezig zijn, aangezien we ook nu een stukje verder wonen. Een beetje best... een verantwoording eigenlijk bij ja. de familie. Dan moet je dat op het familiefeest niet meer vertellen. Ja. Anders denken mensen misschien dat wij gewoon heel de dagen... Uh, ...voor het haardvuur in de winter of in de zomer in de zon liggen. Maar wij zijn dus effectief wel bezig en concepten aan het uitdenken. En het is eigenlijk ook een, een beetje een, een ode aan... Ja, ...door zelf in het, in het werkveld te hebben gestaan... ...een beetje een ode aan uh, om dat verhaal naar buiten te kunnen brengen. Daar ga, in een fres wijn zit heel veel cultuur, traditie, maar ook... Alles wat nu heden bezig is, klimaat, terwaar... Daar zit een gevecht tegen traditie ook in. Daar zit, ja, daar zit zoveel achter. Dat, buiten die fles wijn, het verhaal dat je daarbij brengt... Wat dat, vaak wijnmakers ook tegen ons zeggen als wij wijn aankopen... Om aan mensen te laten proeven. Dat is het heel Zeker de kleine. En zo heb je er veel in, in Jura. Wijnmakers met een kleine oppervlakte van Wijngaard... Die vinden het heel belangrijk dat het niet gewoon gecommercialiseerd wordt en zoveel mogelijk verkocht. Het is ook voor hen heel belangrijk dat het verhaal daarachter en hun werk ook wel getoond wordt. Ja, er zit heel veel in wat je nu gezegd hebt. Hè? Ja. Mag ik misschien die traditie eruit halen? Hoe, hoe speelt die in ongetwijfeld dan een, een kleine gemeenschap waar jullie in terecht gekomen zijn als nieuwe jonge mensen in de Jura? Hoe ervaar jij die traditie daar? Ja, je merkt nu heel hard uh, onze vrienden die nu net, uh, die wijnmakers zijn. Um, dat is dan nu de negende generatie, de zesde of de negende generatie... ...of de dertiende generatie zelfs. En dat zijn dan de mensen van onze leeftijd, begin dertigers... En je, je ziet wel dat, dat, dat die heel anders beginnen werken. Die beginnen ook... Allee, er is een heel groot communegevoel binnen de Jura zeker. En voor wijnmakers ook. Toen er iemand een bepaald moment ziek was, komen alle andere mensen een dag helpen op de wijngaard van de andere domeinen. Maar er, is ook, er komt meer en meer ruimte vrij om kennis te delen. En om bij elkaar ook te, te leren waarbij de vorige generatie nog iets... Je merkt dat ook bij de... Ja, dat zijn dan vooral ook veel... Uh, 60 plus mannen of zo die, die eigenlijk heel hard vasthouden aan mijn product is het beste en wat ik verkondig is heel juist en, en bij die nieuwe generatie voelt je een soort verzachting uh, als ik het zo kan noemen naar elkaar toe en, en, en naar elkaar sterk te houden wat ook natuurlijk met, met heel het klimaat uh, nodig gaat zijn dus met alle veranderingen die, er, die eraan komen dat, dat, er, dat die sterk staan samen en dat ze elkaar helpen Merk je dan dat jullie door die nieuwe generatie wel omarmd worden, maar dat jullie verhaal misschien wat moeilijker pakt bij die 60-plussers, bij die oudere mannen, Robin? Nee, onze beste vrienden daar zijn wel 60-plussers, <laughs> zeker weten. Ja. Want, want zijn er nog veel jonge mensen in de dorpen in Frankrijk? Want dat is toch een thema, hè? die, die, die plattelandsvlucht, dat jonge mensen ja, wegtrekken, spookdorpen, dat er niets meer te beleven valt. Hoe is dat bij jullie? Ik denk in de Jura heb je nog wel meer, uh, dat trekt meer jongere mensen aan. Bij ons, onze vrienden in onze regio zijn inderdaad allemaal 40 plus. Uh, ik denk dat dat iets is. Mensen, veel mensen die eigenlijk, ook mensen vanuit Brussel en mensen die uit steden komen, die daar hun limiet bereikt hebben en dus hun ruimte opzoeken om, om zelf te kunnen experimenteren en hun eigen weg in te slagen en hun eigen onderneming op te starten. Mm -hmm. Merk je dat verschil ook, of die stoermunddrang, in de manier waarop ze aan wijnbouw gaan doen, dat daar ook iets in verandert? Ja, ik denk wel dat er eigenlijk alle wijndomijnen in de Jura, ik weet nu niet exact of het, het wetmatig verplicht is, maar zijn uh, biologisch of in conversie naar uh, biologische uh, wijnbouw, Um, dat wordt nu verwacht en je, je ziet ook wel dat mensen inderdaad wel uh, meer, meer doordacht gaan ondernemen maar, maar dat gebeurde denk ik ook wel in de vorige generaties al, omdat het vaak zo'n behapbare oppervlakte is van wijngaard dat ze hebben, zijn het ook mensen die ook wel heel dicht bij hun wijn, bij hun wijngaard staan... en ook dus heel hard in contact met de natuur staan... en daar ook wel heel, um, heel goed over nadenken hoe dat ze te werk gaan. Je hebt weinig... In Bourgogne heb je al sneller uh, wijndomeinen van, van 25 hectare plus. Ja, dan, dan is het al heel veel werk om dat biodynamisch te krijgen. Wat ook kan, maar je ziet dat dat vooral in de Jura... toch ook wel um, ja, die kleinere wijngaarden, dat dat meer mogelijk is voor hen om op die manier te werken. Ja, hoe is dat... Voor de wijngaard waar de druiven vandaan komen, waar we nu in jullie prachtige cuvée René, die crema van aan het drinken zijn. Hoe worden deze druiven verbouwd, Robin? Um, hoe worden die verbouwd? Volledig biologisch. Uh, deze wijn is 100% Chardonnay. Dus, dus een biologische wijnmaker, waar we er van hebben gekregen, die richting biodynamisch werkt, waarbij dus bepaalde principes gehanteerd worden. Um, er wordt niet gewerkt met pesticiden, met geen enkel onnatuurlijk materiaal. Dus alles wordt uh, ja, heel, heel hard um, in harmonie met de natuur verwerkt en verbouwd. En we hebben hier inderdaad dus 100% uh, Chardonnay. Dat is een van de drie witte druiven die toegelaten is in, het, in de Jura-regio. Mm -hmm. Ja, ook degene die mensen vooral zullen kennen vanuit de Bourgogne, waar jullie dan dichtbij zitten. Maar um, daar blijft het niet bij. Jullie zijn aan het experimenteren met andere varianten, hè Robin? Wij zijn nu aan het proberen om de limieten van de Savanier-druif op te zoeken. Het is onze volgende crema die in februari of maart klaar zou zijn. Die uh, is honderd euh, procent Savagnin, sinds dat er niet zo vaak gedaan wordt daar. En wij zijn nu ook een orange wine aan het maken van diezelfde druif. Ja. Wat zijn de kenmerken van Savagné? Of waarom wil je daarmee werken? Die verandert constant van smaak. Dat hangt af van wijnmaker tot wijnmaker. Die, die geeft heel hard het waard door. Uh, wij zijn meer aan de passievruchtkant. Waar bij andere wijnmakers misschien eerder zich vertaalt in notigheid of in zout. Um, er valt veel mee te doen, maar je hebt een, een, een echt gevoel van terroir met die druif. Dat mm. vind ik persoonlijk veel meer dan met een Chardonnay. Ja. Dit is een, een, een, ja, een heel mooie cremant van Chardonnay. Ik hoor je ook spreken over orange wine, wat dan meer richting natuurwijn gaat, of een andere visies. Wat drinken jullie zelf het liefst, Marie? Dat wisselt eigenlijk uh, verschrikkelijk hard per periode. In het begin toen we natuurlijk net verhuisd waren en de jura regio leren kennen. Dat was ook onze manier om ja, de regio te leren kennen. Uh, gingen we eigenlijk tastings degusteren bij de wijnmakers. Op die manier leerden we de cultuur kennen, de regio kennen, maar ook de mensen kennen. En zeker op het platteland is het niet zo eenvoudig om zomaar op café vrienden te gaan maken of op een feestje mensen te leren kennen, dus zijn wij eigenlijk heel snel um, in, in die wijnwereld terechtgekomen en daar dus ook uh, ja, eigenlijk al onze contacten gaan leggen. Dus, uh, dus dat hangt heel van de periode af. Nu komen wij net terug uit Italië. Um, en dan, wat we daar hebben leren kennen, is dan hetgeen dat we nu heel graag drinken. Dus wij blijven eigenlijk een beetje op ontdekking gaan naar uh, nieuwe, nieuwe wijnen, nieuwe regio's. Uh, en na een tijd raak je iets beu, dan leren we weer iets anders kennen. Dus wij zoeken vooral eigenlijk telkens naar iets anders. Daarmee dat wij ook nu die, die orange wine, omdat dat nog altijd vrij beperkt blijft om te vinden, in de winkels zeker, uh, mm -hmm. bij wijmakers ook amper... Dus dat is weer een, een beetje een nieuwe, nieuwe smaak waar we dan terug in komen. Ja, orange wine is, is een beetje overal de laatste jaren, zeker in, in stedelijke omgevingen, en bars of zuurdees, en pizzeria's, om het even op flessen nee, nee, nee. te trekken. Uh, Robin, kan je eens uitleggen, zo'n orange wine, hoe wordt die gemaakt? Wat is dat eigenlijk juist? Um, heel simpel is dat een witte wijn gemaakt op de manier hoe je rode wijn zou maken. Dus um, je, als je witte wijn maakt, pers je je druiven en dan krijg je een wit sap en je um, haalt je druivenschilder er terug uit. Orange wine maakt je dus door die witte druivenschillen te laten macereren voor een bepaalde tijd. Dat kan een dag zijn, in ons geval is dat zeven weken, um, om daar kleur en tannine uit, uit te halen. Mm -hmm. Wat die wijn dan, hoe langer gemacereerd, hoe een andere, meer oranje kleur krijgt. Ja, want Savagnin, is die volledig wit van schil? Of heeft die wel wat, wat rozige toetsen ook? Hoe zit dat? Ja, dat is familie van geboerstraminer, dus dat, dat gaat wel die kant uit. Dat is een klein een beetje roos. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja. Ik, ik hoorde je zeggen uh, daarnet, Marie, de druiven voor onze eerste QV, uh, dat is van een bevriende wijnboer. Hoe zit dat in de buurt van jullie camping? Hebben jullie eigen wijngaarden? Uh, Kiezen jullie percelen uit waar jullie op mogen werken? Hoe komen jullie aan de grondstof van jullie wijn? We hebben geen eigen wijngaard, helaas. Um wij werken, we hebben eigenlijk op heel veel verschillende domeinen in de Jura gewerkt. En op die manier kunnen wij een beetje zien hoe dat mensen te werk gaan. En kiezen we dus ook de mensen om mee samen te werken die binnen onze filosofie vallen. Die, die heel natuur, alles natuurlijk houden, in harmonie met de natuur werken. Dus hoe werkt dat? Ja, je werkt jezelf eigenlijk in. Je gaat overal werken, je toont dat je hard kunt werken. En op die manier natuurlijk een gedeelde passie, dus dat is al een start... Uh, we praten daar veel over. En dan na een tijd, hoe beter, hoe beter band je krijgt, hoe meer mogelijkheid en optie je hebt om druiven aan te kopen. Om ook van hen te leren. Dus het is echt een beetje. Ja, we worden eigenlijk langs alle kanten gevoed met info en met mogelijkheden om zelf ook te groeien in die wijnwereld. Ja, want jullie zijn dan ook doorheen het jaar of de afgelopen tijd, Robin, heel vaak op die domeinen geweest om, om mee te draaien tijdens het seizoen? Of wat hebben jullie gedaan daar? Uiteraard. <laughs> Bij alles en iedereen zijn wij aan het werken op verschillende wijngaarden. Wat doen jullie dan? Uh, bijleren. Ja, en heel... heel concreet, welke taken kan je daar als werknemer in een wijndomein in de Jura, wat kan je, waar kan je voor ingezet worden? Um, in de winter zal het de taille zijn. Daar is het bijsnoeien van de wijnstok. Dat is een hard- en koudjobje daar. Ja. Um, tot in de kaaf meehelpen, vatenkuizen, de oogst uiteraard... Um, ja, ik, ik werkte... Nu is het toeristische seizoen voorbij, maar ik werkte ook als sommelier bij Domein Saint marie Dus op zaterdagen, als er toeristen langskwamen, dan uh, gaf ik die de degustatie en dan leid ik die rond door de kaaf en geef ik eigenlijk heel het verhaal mee. Dat was dan uh, voor hen bij Domein Saint marie heel interessant, omdat ik verschillende talen spreek, uiteraard. En niet, alle, niet de doorsnee, of de Nederlander of Belg eigenlijk Vlaming dan, die langskomt, praat Frans en uh, mijn collega's daar praten ook absoluut geen Engels. Dus dat was een... Uh... Een gat in de markt waar ja. je ingesprongen bent. <laughs> ja, op het platteland, uh, als je meerdere talen kan dan... Als je dan in de toeristische sector werkt, dan ja, zijn ze al heel blij en trots dat ze iemand hebben in het team ja, ja. die het kan uitleggen. Want dan, dat maakt natuurlijk dat ze hun verhaal ook kunnen delen en dat ze ook de verkoop uh, uiteraard ook omhoog krijgen en dus mee internationaal op de kaart komen staan. Mm -hmm. ja, je zei aan het begin, we hebben in... Nieuw-Zeeland gewerkt, op een groter domein. Kan je dat verschil eens, eens duiden als je binnenkomt als toerist bij dat ene domein waar jij sommelier bent, dan wel in, in Nieuw-Zeeland? Ja, in, uh, in Nieuw-Zeeland bij Peregrine, waar we gewerkt hebben, dat is een, uh, een domein met, uh, kijk naar Robin, hoeveel hectare? 17, denk ik. Met 17 hectare. Die degustatieruimte is, ligt ver weg van, van hun wijngaard. Want dus in Nieuw-Zeeland ligt de wijngaard effectief op, het, op één domein. In Frankrijk, in de Jura, ligt dat per appellatie. Omdat natuurlijk Frankrijk heel complex is qua co appellatie en je hebt de Jura en de Arbois en dus daar zitten de wijngaarden liggen daar heel per perceel eigenlijk verspreid. Uh, in Nieuw-Zeeland is dat dan rond de wijngaard. Voor Peregrine was dat bijvoorbeeld al niet het geval. Die degustatieruimte als je binnenkomt zijn daar vijf verkopers die daar klaar staan. De wijnen, dat is een prachtig nieuw gebouw een soort kubus. Je komt daar binnen en dat wordt allemaal heel hard uitgelicht en, en mooi gemaakt in, in en dat zou ook helemaal goed aangegeven. En dat is, die spreken alle talen. In Frankrijk, in de Gira uh, moet je op zoek gaan. Bij de boer gaan aankloppen op zijn wijnmakerij. In de hoop dat hij misschien tijd heeft om je wel wijnen uit te leggen. En uh, Frans, praat je Frans of niet, dan uh, je krijgt een uur lang uh, een stuk door een uitleg. In het Frans. Er <laughs> lijkt een verschil van... Twee eeuwen dat daartussen zit, als je het zo ja, ja. omschrijft. Hè? Jullie zitten met jullie filosofie, denk ik, meer bij dat, dat artisanale, bij dat, dat kleinschalige. Maar ja, langs de andere kant, ook in toerisme, met jullie camping. Toerisme is misschien de toekomst ook, van vaste inkomsten, in die klimaatjaren die moeilijk zijn voor wijnbouwers. Wat is de gulden Midweg? of hoe pakken jullie het aan? Hoe, hoe zien jullie dat evolueren? Bij ons is eigenlijk ook bij Brut Natuur de camping, uh, dat is een minicamping, dus we hebben twintig mensen maximum, dus... Ik denk wat ons speciaal maakt of waar we heel goede feedback op krijgen, is dat we iedereen persoonlijk benaderen en uh, iedereen dat aankan werd persoonlijk door ons uh, begroet en, en, en op elke vraag kan er een antwoord aan ons geven. Worden. Hetzelfde zo wat met onze wijn, met ons reizend concept, dat is natuurlijk. Dus het zit een beetje is een beetje onze energie en de vibe en de, de passie dat we willen delen, dat we gaan blijven delen. Dus bij ons, wij blijven sowieso altijd kleinschalig ook met onze oplages van frissen Misschien dat dat op een bepaald moment 500 gaat worden, maar echt duizenden frissen gaan we ook nooit produceren en dat is ook niet onze bedoeling. Het, het is echt gewoon van onze passie ons beroep maken. Mm. En dat, zou, dat is, zou een droom zijn die waar die waar, uh, waargemaakt kan worden, zolang dat we daar, denk ik, hard voor werken, maar het ook kleinschalig houden. Ja, want afgelopen zomer, Robin, was dan een, voor veel mensen de eerste normale zomer in, na veel coronajaren, voor jullie de eerste echte toeristische zomer. Hoe reageerden de gasten op dat, dat concept waar wijn toch wel vrij centraal of dichtbij is? Positief. Um, ik had de vraag aan Marie Pessen. <laughs> Ja, Marie, hoe reageerden jullie, jullie bezoekers, jullie kampeerders? Uh, we hebben daar eigenlijk heel veel interesse in gekregen. Op, we hielden af en toe pizzaavonden en dan uh, wordt er ook een wijnkaart aangeboden waaruit je kan kiezen. En het fijne was dat mensen begonnen... Wat het idee voor ons voor wijn is, is ook dat gezellig samen zijn en dat delen wat dat mensen ook zonder daarin te pushen of ook maar iets te zeggen... ook vanzelf begonnen doen. Dus het feit dat de, de wijn verbond eigenlijk de mensen op de camping... waardoor dat er nieuwe vriendschappen werden opgebouwd... maar ook uh, heel veel interesse kwam... als we dan klaar waren met de pizzas te bakken... kwamen we mee aan tafel zitten... en werden er heel veel vragen gesteld over wijn. En, en, dus kunnen we ook de kennis daarover delen... wat dat ook wel het soort educatieve gedeelte eraan heel fijn maakt. Um, dus mensen... Er waren veel mensen die speciaal kwamen omdat ze lazen dat het ook een wijnthema camping is. Andere mensen die daar geen rekening mee hadden gehouden, hebben ook wel wat bijgeleerd, denk ik, over wijn. Of ook wel zeker interesse getoond. En tot zover dat we zelfs een vrouw uit Nederland in het van... Uh, van Zwitserland kwam, die aankwam, we hadden haar nog nooit ontmoet, en ze komt aan met een goede fles Zwitserse wijn. Wat heel duur is. <laughs> Wel enorm duur is. En, maar ook een heel mooi, ja, wie komt er op een camping aan met een cadeau en dan nog een mooi cadeau waarvan ja. je weet dat de eigenaar het gaan appreciëren. Dus op een manier, uh, denk ik, bij sommige mensen die kwamen. Die hadden al een gemeenschappelijke grond met ons, voordat ze ons hebben gezien, om als je zelf ook ja. geïnteresseerd zijn in Wijn. Dus dat is al iets speciaals op, op ja. zich. Dat concept lokt natuurlijk misschien meer mensen met, met die interesse al. Want jullie camping, Robin, ben ik daar alleen welkom met een tent? Staan daar ook ja, hutten waar ik in terecht kan? Hoe ziet dat eruit? Dus wij verhuren twee typies, van 20, vierkante meter ieders, en één keer van. verder ...breng je gewoon je eigen tents mee en wij laten geen um, grote witte deadlift campers toe. Dus ik denk dat je maximum grote busje 4 meter, 5 meter is. Ja. En we proberen het expres bewust heel kleinschalig te houden en rekening te houden met de omgeving, hoe alles eruit die grote witte campers is niet iets waar je mee op onze camping... Nee, dus ook dat uh, bewust kleinschalig, misschien om het juiste publiek zeker tot bij, bij jullie te trekken. Um, je had het al over de ijskoude winters, waarin je moet snoeien. Uh, de zomer is dan weer ja, bloedheet geweest, denk ik, overal. Was dat ook in de Jura afgelopen zomer? Ja, zeker en vast. Ik denk dat wij zes weken droogte hebben gehad, zonder enige regen. Wat dus ook wel een beetje een effect heeft op het terrein en... Uh, ja, op de groentetuin. en dus ja, ik mm -hmm. denk voor iedereen uh, was de afgelopen zomer erg warm en droog. Ja, was dat dan ook talk of the town bij wijnbouwers? Want ja, klimaat en het weer, dat, dat is je bron van inkomsten of kan het helemaal verpesten ook? Hè? Um, vorig jaar was dat meer aan de orde. Dit jaar was er eigenlijk een heel goede oogst. Uh, Vorig jaar hebben veel mensen dus ja, 60 tot 85 procent verloren... door allerlei ziektes, door te veel regen in juli. Dus dit jaar waren ze eigenlijk ja, veel, veel blijer met de weersomstandigheden dan vorig jaar. Een, een wijnstok kan best wel wat zon en droogte aan. Er waren natuurlijk wel ook best wel verbrande druiven door te warm en te droog. Maar over het algemeen denk ik dat ze dit jaar... Veel, ja, veel contenter waren dan vorig jaar. Ja, dus dat is dan wel een, een, een zucht van verluchting die niet doorheen uh, jullie wijnstreek gegaan is. Want het omgekeerde ja, moet toch ook wel wegen, denk ik, als jullie bij een wijnboer aan de slag zijn en je merkt, ja, dit wordt niks dit jaar of die opbrengst dreigt te verdwijnen. Hoe ervaar jij dat dan, Robin? Um, net door dat te zien werken we heel vaak gratis um omdat het moeilijk is om geld te vragen aan mensen van wie je ziet dat de, de winstmarge zo ongelooflijk klein is. Dat bepaalde boeren moeite hebben met hun eigen familie te onderhouden. En ja, ja dat is waarover we het er straks hadden: het verschil tussen de, de commercialisatie en, en traditie. Um, ook voor je druiven: dat is vreselijk. Climate change: de druif Pulsar bijvoorbeeld, die enkel gegroeid wordt in de Jura, die dreigt te verdwijnen. En ze zijn al heel lang bezig, dan spreek ik over 25 jaar, daar onderzoek te doen om nieuwe, resistentere variëteiten te planten. Maar Frankrijk is op bureaucratisch vlak nog wel een, een niet bijzonder snel land. Uh, dus dat kan nog jaren duren tegen ze daarmee bezig zijn om die pulsaar bijvoorbeeld te vervangen bij andere draadstokken. Maar tot dan is er minder oogst en minder oogst en dreigen er bepaalde traditionele soorten te verdwijnen. Wat jammer is. Ja, dat is een rode druif, als ik, of blauwe druif, als ik me niet vergis. Um, je kan daar toch wel mee experimenteren, maar dan mag je je wijn waarschijnlijk geen Jura wijn noemen. Of ja, hoe zit dat? Een de Frans, hè. Je kunt met elke druivensoort experimenteren, zolang je ze een de Frans noemt. Mm -hmm. Ja, maar dat is dan lager in het klassement, minder interessant commercieel? Of? Wij zien nu eigenlijk wel, of waar wij ook sterk in geloven, is dat dat eigenlijk nu de toekomst is, Omdat wijnmakers voelen des te meer dan eender wie inderdaad de klimaatverandering. Het, uh, het, het wettig systeem, de, ja, de politiek daar rond zal ik zeggen, die loopt nog achter. Dus wat dat wijnmakers doen die, die wel vooruitstrevend durven zijn, is eigenlijk daar al op inspelen en wel uh, hun druiven vervangen en het gewoon van de France, van de P.I. noemen. ...en de mensen die, die de naam kennen... ...omdat zeker in de Jura draait veel... ...rond de wijnmaker, rond de naam... ...de mensen die de naam kennen... ...weten dan ook dat dat goede wijn gaat zijn... ...en mensen stappen een beetje af... ...van de appellaties... ...dat leeft zeker nog heel hard... Mm -hmm. ...maar je merkt bij de nieuwe generatie... ...zowel wijndrinkers als de wijnmakers... ...dat het er eigenlijk niet meer echt toe doet... ...dat ze ook niet op zoek gaan... ...naar steeds dezelfde smaak... ...of zo leer ik het toch... ...maar eigenlijk ook echt op zoek gaan... ...naar die nieuwe smaken daarmee... Dat ...mensen ook, denk ik, dat de hype natuurwijn is binnengekomen... ...omdat mensen gewoon ook het idee van... ...oh, dat is iets anders. Um, dus ik denk dat dat zeker de toekomst is... ...om gewoon een de Frans te maken. Ja, en zo is het ook begonnen voor veel... ...nu intussen gerenommeerde grote wijnen... ...in andere landen ook, hè? Spanje, Italië... ...die zich afzetten, die slingeren altijd tussen traditie en vernieuwing... ...en dan de regelgeving die ooit wel zal volgen... Um, want wat je ook merkt, als we het dan toch hebben over wat drinkers verwachten... ...die Franse streken, denk nu niet per se aan Bordeaux of Bourgogne... ...maar ook zeker Loire, Elzas, Jura... ...die zijn eigenlijk ja, terug hip of voor het eerst in de picture. Hè, hoewel het oeroude streken zijn. Merken jullie dat ook bij jullie publiek? Ja, zeker wel. Ik merk ook in de loire streek is er heel veel meer... Uh, bio, ja, ...daar zijn sowieso veel meer wijnmakers en wijngaarden... Maar daar zitten heel veel mensen die natuurwijn, we hebben daar natuurlijk geen definitie over, maar volgens de biodynamische principes werken, ongefilterde wijn hebben, verschillende orange wines. Dus je merkt dat daar wel ook heel veel innovatie zit of nieuwe. Eigenlijk niet nieuw, want orange wine gaat al, dat is een van de eerste wijnen in Georgië die, die ooit gemaakt werd en op amforen gestoken. Dus dat is niet nieuw, maar voor het algemene publiek is het wel nieuw. Dus eigenlijk alles wat, dat, wat dat oud is en, en een beetje verloren, zoals dat, hetzelfde voor bieren dat je natuurlijk hebt, zoals zeefbier, een oud recept dat dan terug, dat is heel in of daar zoeken mensen naar, een beetje terugconnectie met die cultuur met, met, en alle geschiedenis daarbij, denk ik. Ja, ja kan geen kwaad natuurlijk. Uh, voor jullie product en, en waar jullie zitten, uh, de, de Jura, de Jura wordt ook vaak geassocieerd met de Vain typisch product, die oxidatieve gele wijn. Hebben jullie daar plannen mee? Of hoe... Ik... Nee, nee, Robin? Nee. Um, Van Jaune kost gewoon ongelooflijk veel geld om te maken. U... Je vet waarin je alles laat rijpen, bijvoorbeeld, kost al ettelijke duizenden euro's. En in Frankrijk word je getaxeerd op de hoeveelheid wijn dat je aangeeft. Dus je, je, je geeft je hoeveelheid kilo's aan, daarna geeft je aan hoeveel druivensap je hebt. En dan word je elk jaar, gedurende de 6,5 jaar, getaxeerd op de hoeveelheid die dan ondertussen in het vat aan het verdampen is. Uh, en ja, want zijn... Misschien moeten we dat eens uitleggen, die vin Jaune. Hoe wordt dat gemaakt en waarom is dat dan <laughs> belangrijk, wat jij zegt met die financiën? Uh, vin Jaune is eigenlijk 100% Savagnin. Um, en dat wordt eigenlijk, ze noemen dat ook wel een oxidatieve wijn. Omdat ze eigenlijk het vat, dus de Savagnin, het sap, wordt in een houten een vat gestoken. En er is altijd een deel, omdat hout ademt, gaat er een deel verdampen. Normaal bij, bij wijn gaan ze dat optoppen en dus de dus sap bijvullen of de wijn bijvullen, dat, dat altijd uh, het vat vol blijft. Bij Vengeon laten ze de verdamping gaan, wat dat dus maakt. Vengeon moet zes jaar en drie maanden op een enke vat zitten. Na twee jaar. Uh, dus van de 225 liter vat blijft er nog 180 liter over. Na vier jaar nog 170 liter. En na zes jaar kom je op een 140 à 160 liter van de oorspronkelijke 225 liter. Dus... Met als gevolg dat er in het vat ook veel luchtcontact is met de vloeistof nog. Hè? Ja, klopt. En dat geeft dus de zoutige en notige smaak daaraan. Veel mensen die het totaal niet kennen, ook voor onze eerste keer uit proefden, denk. Hmm, dat is misschien slecht geworden, of, of wat is dit? Maar dat is wel, ja, dus het is ook wel heel bekend als iets heel, uh, ja, een heel ambachtelijk product en waar je van dus ook moet leren om het, om het te leren drinken eigenlijk. Mm -hmm. Dus ook een speciale smaak heeft. Ja, het zit ook onder een soort van gistcultuur dan, die ook mee die, die, die smaak oplevert. Maar je haalde dat financiële aan, Robin. Als je nu daar niet, na, niet naar moet kijken, zou je het dan wel maken of willen doen? Want Savagnin is dan toch ook een beetje jouw ding, zei je al eerder. Goeie vraag. Ik heb op dit moment niet de intentie om uh, mijn vijnzoon te... Dat laat ik eerder over aan de experts daarin. Mm -hmm. ja, dat is een, een te andere technisch procedé misschien, of een ander type wijn? Of... Gewoon niet per se, maar het is... En naast het kapitaal krijg je, is het uh, een groot risico dat je neemt, hè. Je sprak er juist over die gistvorming. Dat is een soort van flor dat de vloeistof, de wijn, beschermt tegen oxidatie. Dat laat een klein beetje zuurstof toe, eh, waardoor je die heel zuidige, het heel noodige karakter krijgt. Maar er moest maar eens iets gebeuren. Er moest maar eens iemand tegen dat vet tikken ik ken genoeg wijnmakers van wie de gistlaag na 5,5 jaar is gebroken. En dat is een vat azijn, En ja. zo'n vat azijn, dat... ja. de, die, die flor, die gist kroet, zeg maar, of die laag... Ja. Dat is hetzelfde als bij sherry. Ja. Uh, daar ja. wordt, die, wordt die ook gebruikt. Uh, dan zitten we meer in die oxidatieve wijnen. Uh, dat is dan, dan niet het ding. Als jullie mogen dromen, uh, Marie... Waar staan jullie dan met, met jullie project binnen 10 jaar? Als we mogen dromen, dan... Uh, staan we binnen tien jaar met ons project, met ons reizende concept van Disco Divino um, in alle mogelijke werelddelen en landen? Hebben we ondertussen ook alle mogelijke werelddelen en landen op vlak van wijn leren kennen? En hebben we dus ook een, een grote bagage aan wijn en heel veel kennis en um, veel bijgeleerd. Veel mensen ontmoet die met hetzelfde bezig zijn. Op vlak van de camping, denk ik dat we over tien jaar. Um, gewoon nog gezellig het kleine camping, camping willen blijven, of misschien in een ander gebied uh, hetzelfde willen opbouwen. Maar mocht, mocht dat waarheid worden dat we ons reizende concept effectief reizende kunnen houden, en op die manier eigenlijk een beetje ja, bijna een, een community creëren, als ik het een beetje zweverig mag vernoemen. Maar dat zou voor ons een, een droomjob zijn en ook om daarmee in ere te houden, om eventueel ook mee onderzoek te doen naar welke mogelijke... Dus experimentwijngaarden van eigenlijk te gaan testen... met druiven dus ook naar klimaatgerichten toe... mee te kunnen ondersteunen om wijnmakers aan het woord te kunnen laten... wat ook het idee is met Disco Zivino... dat een wijnmaker gaan komen vertellen hoe dat werkt... omdat eigenlijk met onszelf zelf te leren en te kunnen delen met de rest van de wereld. Dus. Ja, wijn eigenlijk een beetje naar een hoger of naar een ander niveau tillen of op andere manier benaderen. Robin, jij sprak me daar straks voor de opname over die Disco Zivino ook over een, een heel origineel concept dat met dj's en jullie flessen te maken heeft. He, vertel eens. Um, go, Disco Zivino is dus inderdaad een rondreizend circus dat de vorm aanneemt van een wijnfles. Um, elk glas wijn, zoals ik al zei, is een, is een kunstwerk op zich... Uh, dus in onze ogen lijkt het niet meer dan logisch om dat te verbinden met andere kunstvormen. Om, om de kloof tussen verschillende kunststromingen op te vullen met wijn. weliswaar. is waar. Mm -hmm. uh, met ons concept Disco hebben we een, een ongoing mixtape series. Waarbij ik, ja, bijvoorbeeld, jij bent een dj, ik geef jou een fles wijn. En het idee erachter is... Je begint te mixen vanaf je, vanaf je de fles wijn opentrekt. En die mix duurt dan tot die fles wijn leeg is. Ja. Wat dan altijd tot, tot een... Leidt tot een eerlijke, maar soms <laughs> speciale mixtape leidt. Vooral op het einde dan waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar, maar altijd leuk, altijd fijn. En het is uh, iets leuks om, om, om meer mensen mee te betrekken. Het is, uh, misschien hou je van de muziek en ga je daarna op zoek naar die bepaalde fles wijn... om die ...op de mixtape te drinken. Maar die mixtapes zijn al gemaakt. Dat hebben jullie al een paar keer gedaan vooral. Ja, dagen. die staan op Mixcloud nu. Uh, Mixcloud.com slash oh. 4. Daar kan je die zeker beluisteren. Ja, ja, ja. En dat moet dus voortgaan, want ik volg jullie al wel een tijdje op, uh, op Instagram. De sfeer, ook rond jullie wijngaard, of als mensen komen... ...is er echt wel een van, van ja, mensen bij elkaar, gezelligheid. Uh, je hebt ook al een paar keer het communegevoel bovengehaald. Dat, dat zit in jullie, of dat moet eruit komen? Ja, ik denk dat wij allebei wel sociale mensen zijn die ook wel fijn vinden om, om nieuwe mensen te leren kennen. Wij, wij zijn ook graag tussen allerlei soorten verschillende mensen, omdat wij heel hard hebben geleerd, ook um, komende vanuit de stad verhuis naar Frankrijk, naar het platteland. We hebben heel veel geleerd van onze vrienden en mensen hier. En nu op het platteland, je hebt daar natuurlijk ook maar een beperkt aantal mensen waar, die je kan leren kennen, maar eens dat je wegstapt van van wel, dat je in een bepaald segment hoort en voor iedereen openstaat... en meer dat communegevoel elkaar helpt. Dan leert je ook heel veel bij van mensen. Net zoals hoe dat wij in de wijnwereld zijn terechtgekomen of verder in groeien... is door de mensen die daarin zitten. Niet doordat wij achter onze boeken zitten uh, 24-7, maar effectief door de mensen. En ik, ik leer zelf persoonlijk gemakkelijker bij als iemand mij uitlegt, als ik kan meedraaien... en als... Als je daar ook een gesprek over kunt voeren, en daarover... Wij zitten vaak ook met twee in de auto. Kunnen wij zitten wijngeek in een stomme wijnmopjes maken, dat we denken, amaij, als andere mensen ons nu zouden horen... Wat is jouw beste wijnmop? Het die die zijn meestal on the spot, ja. dus ik kan ze niet, uh, kan ze niet herhalen. Maar ja, dan, dan besef je soms wel van, oké, okay, ja, wij zitten daar effectief in, maar wij zijn ook ooit gestart met... Ah, dus als je, eh, bijvoorbeeld iemand doet een wine tasting en je zegt ik ruik pompoenmoes, moes, dat je ook zelf vraagt, ah, domme vraag, maar zit daar dan pompe, echt pompoenmoes moes in of niet? Daar zijn wij ook ooit gestart en nu zitten wij op een, op een positie dat we zo mensen leren kennen en dat we die iets kunnen bijbrengen en dat ook effectief ook wel proberen om dat op een heel losse manier zonder betweterigheid, omdat wij ook wel weten dat het, er is heel veel te leren is ja. in de wijnwereld. En dan helpt het om met mensen bezig te zijn. Is de andere kant van de medaille dan ook dat dat toch ook soms een moment van eenzaamheid of er alleen voor staan is in die koudere maanden, als de camping niet open is? Hoe ervaren jullie die andere kant als mens dan niet zozeer als wijnmaker? Ja, ik denk de, zeker uh, als je elke dag, oh, toen ik in de Wijngaarden werkte bij mijn negen, en als je elke dag dezelfde handeling doet, uren aan een stuk. Die heb ik dan deels overleefd door uh, een goede podcast te beluisteren op Spotify, ja. genaamd Wijnkast. Ja. Bijvoorbeeld. Echt waar? Echt waar. Uh, maar ook andere, and, ja, gewoon uh, wat ik fijn vond als ik dacht. Je, je doet een herhalende beweging heel de dag door, altijd hetzelfde werk je kan maar beter, je krijgt eigenlijk tijd en betaalde tijd om iets bij te leren en daar lang leven de podcasts die, waarbij je dus effectief dan de tijd kan nemen om effectief uren aan een stuk een thema uit te diepen op verschillende manieren dat kan over eender wat gaan, dat kan ook uh, documentaires zijn dat je luistert, maar je krijgt eigenlijk tijd om bij te leren en die tijd moet je dan ook nemen, maar de winter is zeker uh, koud en harder en, en moet je ook gewoon omringen door mensen dan, maar het is het blijft natuurlijk een wijngaren werkje hard, van smorgens vroeg tot s'avonds uit. je komt laat, je komt thuis, bent moe en wilt ook gaan slapen, dus je zij effectief wel ja, enkel met die, met die wijn bezig. Ja, en dan zijn er iconische momenten, zoals de pluk, de oogst. Ook daar zijn heel veel clichés rond, hè, van gezellig met z'n allen glaasje wijn, stokbrood erbij. Dat klopt blijkbaar ook niet altijd en overal, uh, Robin. Dat leeft zeker nog, maar dat hangt heel erg van domein tot domein. Dus eigenlijk um, is het een, een romantisch beeld dat mensen daaraan vasthangen, wat deels zeker nog wel leeft. Op sommige wijngaarden, zeker de kleinere wijngaarden, waar de wijnmaker of de druivengroeier rekening houdt met dat het best zwaar werk is, dat het ook niet zo goed betaald wordt, kan je best in de watten gelegd worden en krijg je smorgens al een glaasje en smiddags een lunch. Bij andere grotere domeinen merk je wel dat er meer gericht wordt op het commerciële en dus ook kostenbesparend en vallen die extra's eigenlijk weg. Waar dat mensen dan wel zeggen dat de vorige... Generatie van dat domein daar wel heel erg rekening mee hield vroeger. De jovialiteit is weg dan. Hebben jullie dat ook al, al eens meegemaakt? Echt? Als jullie in de wijngaard staan, want je zei, Robin, er, straks, we doen het gratis om mensen te helpen. Heb je dan ook het omgekeerde meegemaakt? Dat je dacht: van hier kan ik niet genoeg voor betaald worden voor deze slechte sfeer? Zeker weten. Ik ga geen namen van domeinen noemen. Maar uh, er zijn toch wel ettelijke domeinen waar wij het na twee dagen wel afgetrapt zijn. Omdat je. Je kent ook. Aangezien wij gewerkt hebben bij veel kleinere wijnmakers, zoals ik zei, soms gratis, in ruil voor eten en de convivialiteit, ja, wordt je soms bij wijze van spreken bijna met de zweep geslagen op andere domeinen om je om te motiveren om harder te werken. En, ja. Wie doet dat dan nog? Wie is het publiek dat vandaag de dag plukt in de wijngaarden? Het is eigenlijk een heel verscheiden publiek. Je hebt veel oudere mensen. We hebben met, met mensen van 80 plus gewerkt. Die gewoon, terwijl het echt belastend is voor je rug, voor je knieën. Dat is hard werk. Dus mensen uit de dorpen zelf die dat jaarlijks vrij afnemen. Of op, op, op um, pensioen zijn en toch wel willen bezig zijn en andere mensen leren kennen. Die het ook echt wel doen om andere mensen te leren kennen. Aan de andere kant, via interimkantoren worden er ook veel mensen uit, uit andere landen... die in Frankrijk wonen of net zijn komen wonen... Um, mee ingezet. Uh, omdat het natuurlijk iedereen, iedereen kan. Het, dus je moet er geen achtergrond voor hebben. Dus iedereen wordt ermee ingezet. Uh, jongeren ook wel. We hebben ook wel met 18-jarigen gewerkt. Maar het is toch grotendeels wel... 60, 60 plus publiek vooral, die het ja. doen. En dan, dan zijn wij de jongeren en dat is dan ook wel leuk. Ja, echt een, een, een goede mix. Maar dat is allemaal achter de rug. Uh, als we dit opnemen, is het eind oktober. Wat staat er nu nog praktisch op jullie te wachten... Uh, in, ...in de wijngaarden van jullie vrienden... ...en waar ook jullie druiven misschien groeien? Wat, wat is het volgende? De uh, Dat is de wijnstok op vorm knippen tot de, tot de volgende bloei natuurlijk... En daar is iets dat je enkel manueel kan doen en waar heel veel tijd in steekt. Dus de komende, denk ik, vanaf volgende maand tot februari, maart zeker, is uh, dat de volgende grote job. Ja, en dan komende lente, die Savagné, daar zijn jullie dan mee bezig. Die Cremant, komt uit, die Orange Wine misschien, of die moet nog wat rijpen. Uh, nog ideeën voor volgend seizoen? Ja, dus dan zouden we graag, wanneer dat de, de Kremal van Savagne klaar is, zouden we daar ook een evenement rond willen doen. We zouden dan in maart, um, we zijn al langs naar Italië geweest, waar we ook contacten hebben gelegd. In maart zouden we daar terug ook langs willen gaan, om eventueel te bekijken of we een Disco evenement daar ook kunnen laten doorgaan. In welke regio ben je geweest? In uh, Piemonte. Um, dus daar hebben we wel best wel interessante mensen leren kennen, die daar ook... ...heel hard oor naar hadden om het evenement te laten doorgaan... ...zowel bij, in een wijnbar als bij een jonge wijnmaker... ...25 jaar die, en heeft alles en wijnen praktisch uitverkocht... ...terwijl hij een kleine oplage maakt... ...dus iemand dat, waarvan we denken dat, dat ook een grote naam gaat worden. Um, dus hopelijk zit dat er dan ook weer in... En dan in april beginnen we natuurlijk weer voor het campingseizoen op te bouwen, waar dat we dit jaar nog meer als vorig jaar ook het, uh, de staties en de wijntours willen uitwerken en nog meer rond dat thema eigenlijk dingen willen aanbieden op zowel vraag als zelf aanbod aan te geven. Ja, en wie weet komen er mensen die de podcast uh, horen uh, op die manier bij jullie terecht. Um, heb je dat ook nodig als wijnmaker om in andere streken te gaan kijken dan bijvoorbeeld in Piemonte jullie? dan dingen op waarvan je denkt dat moeten we meepakken is de juur, of ze pakken het hier anders aan, grote verschillen? Ja, ik denk wel um, wat we heel hard hebben gezien in Piemonte zijn een paar, een paar interessante dingen eigenlijk, ze werken daar um, niet rond de monocultuur dus niet enkel een wijngaard maar elke persoon die een wijngaard heeft, maakt heeft ook hazelnotenbomen, olijvenbomen maakt kaas, dus daar is veel meer een diversiteit in, in wat ze maken, maar ook in, in, in hoe dat ze met de, de natuur bewerken en mee omgaan. Dus die, die biodiversiteit die is eigenlijk heel hard, uh, heel hard benadrukken. Er zijn ook heel veel uh, vrouwelijke Er en vrouwen in het, in het domein waarbij je al snel, als je op een digestatie komt, jammer genoeg. In je hoofd en je, je ziet een jong meisje nog denkt van dat zal wel de wijnmaakster niet zijn of die werkt hier maar om de gestaties te geven elke keer als we onszelf betrapten op, op die, ja, die slechte gedachtengang of foute gedachtengang en het daarnaar vroegen bleek effectief uh, het jonge meisje de wijnmaakster te zijn dus dat maakt ook wel wel belangrijk dat je dat, dat, je, dat je gewoon wordt en dat die switch er is voor, voor iedereen om het ook Mogelijk, maken, mogelijk te maken, en open te trekken. Dus dat, dat was zeker ook een, uh, een belangrijke. Dus dat, zijn, ja, dat waren twee dingen die ik zeker meenem. En het blijft altijd heel interessant om te gaan vergelijken hoe dat, ook hoe dat cultuur en hoe traditie en hoe zij omgaan met alle aspecten uh, om wijn te maken in verschillende regio's omdat je anders een beetje vastroest. Mm -hmm. ja, voor je het weet zit je alleen met die 80-plussers en dat, dat, nee, wil, ja. dat wil je ook niet um, het is misschien een oneerbiedig sprongetje maar QV René verwijst ook wel naar iemand op leeftijd die een belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld, hè Marie? Ja, dus... Uh... Cuvé René, voor alle duidelijkheid, de crémant die we nu drinken, waar we het in het begin al over hadden. Ja, Cuvé René. Uh, René is, is mijn bonpa, die, uh, mijn grootvader, die al meer dan 15 jaar geleden gestorven is. En het is ook een knipoog naar uh, een, een jaar geleden, zei ik tegen Robin op 22 augustus... Wat als we nu een klein roscatje nemen, dat zou wel fijn zijn voor bij ons op het platteland... Twee dagen later uh, zetten we een vriend af aan het station. We rijden terug en wat zien we op straat? Een klein roskatje dat achtergelaten is en verstoten, denken we, van een maand oud. Dus we nemen die op in huis en we, we noemen die kip. Dat is uh, zijn naam. Ah, de bressekip dat in de buurt had. Eigenlijk heeft dat ook een... Uh, dus een zijsprongetje, maar eigenlijk heeft dat dus ook een wijngerelateerde anekdote. Toen ik uh, in Sintra les volgde voor de sommelieropleiding... ...had ik een leerkracht en telkens na de les praten ...Robin, ik in de auto over hoe de les was... ...en ik had een leerkracht die bij elke wijn zei... ...en een goede food- en pairing ...hierbij is kip. Kip in roomsaus, kip in boter, kip met citroen... ...elke keer kwam kip naar boven. Dus na een tijd begon dat een ding tussen ons te zijn... ...dat wij alles en iedereen kip noemden. Ja. Dus dat was een gemakkelijke roepnaam gekozen. Um, helaas is, is iets meer dan een maand kip overreden geweest... Uh, door, door een buurvrouw verderop die het ook uh, heel eerlijk is komen vertellen en uh, we hebben toch wel ontdekt dat ze een, een beestje moeten missen dat ons heel veel verdriet doet dus het is zowel um, maar QV kip klonk niet zo goed in de oren dus Nog de... Thans een goede wine pairing denk ik ja een heel goede wine pairing dus uh, de datum waarop we kip hebben gevonden ons katje, uh, is, uh, is de sterfdatum van mijn pompa dus eigenlijk is het een beetje een hele gelaagdheid van anekdotes, allee, verhalen en mensen bij elkaar, wat het dus misschien ook weer het commune uh, richting uitgaat. Dus vandaar hebben we het uh, Cuvere gedoopt met de extra e, als ode aan de vrouwelijke wijnmaaksters. Ja, een uh, heel mooie fles, een heel mooie crema de jura. Ik mag mensen Robin niet te warm hiervoor maken, want hoeveel fles hebben jullie gemaakt? Uh, deze slechts honderd. Dus eigenlijk zijn die al weg, want jullie gaan het, als we het opnemen, komend weekend lanceren. Er zijn er al 24 verkocht, ja, ondertussen. Ja, hebben we er hier nog één op gedronken dan? dan? Dus een groot, ik heb nog nooit op één dag, denk ik, zo'n groot percentage van een hele oogst ja. <laughs> uh, gedronken. Maar er komt dus nog meer, die Savagnin. Gaat dat in iets grotere oplages zijn? Of welke kanalen kunnen mensen daarvoor in de gaten houden? Um, die zullen... ...in de eerste instantie enkel bij ons persoonlijk te verkrijgen zijn. Dus zoals Marie al zei, zullen wij rond de release van onze tweede Cremant... ...die klaar zal zijn in februari-maart... Uh, ...gaan we daar terug een evenement rond geven, waarschijnlijk, rond het Antwerpse weer. Um, en dan kan je die daar kopen. En als er dan nog flessen moesten over zijn, dan uh, kan je die op de camping kopen. Zeg nog iets, waar kunnen we jullie allemaal vinden of volgen, Marie? Dus we hebben een website, brutnatuur.fr, we hebben een Instagram brutnatuur en uh, we hebben ook een Instagram vino waar dat dus vooral het uh, muziek en wijngedeelte op te vinden is. Fysiek vind je ons soms in Antwerpen en anders in uh, La Chapelle Saint-Sauveur in uh, Bourgogne met de grens met de Jura. Oké, okay, en alle informatie ga ik natuurlijk ook op alle kanalen van uh, WijnCast blijven verspreiden, ook over jullie. Ook foto's en meer info. Uh, mag ik jullie danken voor jullie gastvrijheid en voor dit gesprek, uh, Marie en Robin? Mm. Dankjewel. Mm. Dankjewel. Uh, voilà, dat was alweer een aflevering van WijnCast. Wat je ervan vond, mag je altijd laten weten. At WijnCast op zowat alle social media, Twitter, Instagram en noem maar op. Um, ik geef ook nog mee dat op 15 november mijn boek over wijn verschijnt. Daarin zullen een aantal thema's die we hier besproken hebben. Die opvolgingskwesties, klimaat, de druivensoort, wat is finjon? Al die dingen komen in honderd kleine verhalen aan bod. Daarover binnenkort meer, dus blijf mij volgen. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast.